3 uur. Renate Evers met het NOS Journaal.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 89 jaar geworden.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 Het weer, het is bewolkt, het koelt af naar 1 tot 3 graden. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Overdag bewolkt, maar in de loop van de dag ook kans op wat zon. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Ja, goedendacht, dames en heren. Fijn dat u nog luistert naar de Nacht op 1. En we hebben het vanavond over onze gezondheid. We hebben het over vitamines. Is het nou gezond? Is het nou ongezond? En we krijgen hele wisselende verhalen. En ik kreeg net iemand aan de telefoon, hij komt niet in de uitzending, meer. hij zei, waarom jullie nou niet een dokter aan tafel zitten? Uh, meeste doktoren die s'nachts uh, op zijn, die hebben dienst, dat klopt. We horen gelukkig wel veel mensen aan de telefoon die zelf ervaring hebben met, uh, met, met, met, met het gebruik van vitamines en met een bepaald ziektebeeld. Maar we krijgen ook af en toe een arts aan de lijn dat we ook het vorige uur en net nog iemand uit de Verpleging. Ik heb nu aan de telefoon Joker. Goedenavond Joker. Goedenacht. Ja, Joke. En, en Je, ik ben ook een verpleegster. Je bent een verpleegster? En ik ben sinds kort gepensioneerd. Maar ik ben blij dat ik niet afgegaan ben op alles wat ik zei, 50 jaar geleden in de opleiding heb geleerd. Zoals die eerste beginnende arts. Die zei, onze professor zei vroeger, van vitamine B krijg je levercirrose. Nou, echt niet. Vitamine B is een levervoedend vitamine. En in water vitamine. Alleen bepaalde onderdelen, zoals wat die mevrouw haar moeder spoot, de vitamine B12. Ja. De cyanocoblac. Die is voor de aanmaak van het bloed in de lever. En daar word je natuurlijk fitter en helderder van. Want als je bloedtemmoede hebt, heb je niet voldoende zuurstof in je hersenen. Dat zijn even een paar zakelijke mededelingen. En ik ben blij dat ik niet ben blijven steken in wat ik dus 60 jaar geleden heb gehoord. Maar, heeft, heeft... maar wat, ik, wat, ik, wat ik nog steeds heb onderzocht en wat ik heb ontdekt is dat. Uh, wanneer ik bij een huisarts tegenwoordig binnenkom, vraag ik alleen aan hem de diagnose en verder regel ik mijn eigen behandeling. Want anders dan krijg ik een uitdraai van wat de farmaceutische industrie hem heeft uh, opgelepeld met alle bijwerkingen en ellendigheden van dien. En dan weer een middel voor de bijwerkingen van de bijwerkingen. Ik ben er helemaal zat van als verpleegkundige. Ik heb erachter gekeken tot op laatst toe in de wijkverpleging wat mensen voor medicatie die zijn vergiftiging kregen van allerlei nieuwe producten die ze maar moesten uitproberen. En op een gegeven moment heb ik mensen zelf. Naar een natuurarts gestuurd. En dan zeiden ze: Oh, mevrouw, slikt u dit allemaal. En hij gooide alles in de prullenbak. En die vrouw heeft nog twintig jaar geleefd. terwijl ze op sterven lag van de medicijnvergiftiging. Dus maar je ook nog even, want voordat we hier helemaal tegen allemaal mensen gaan zeggen dat ze medicijn in de prullenbak moeten gooien. Nee, ja? nee, nee, nee. nee. <lacht> Daar ben ik daarom juist niet uitgepraat. Ik wil alleen maar zeggen dat je zelf ook na moet denken en dat je moet weten dat alles met de natuur begonnen is. Maar, alles wat... is met de natuur begonnen. Want, met... mag, ik, mag ik nog even... Want U vertelde u bent verpleegster geweest. Uh, dat heeft u uh, tot uw 65 ste gedaan, dus dat is ja. een heel aantal jaren. En u heeft in het begin, toen u uw opleiding kreeg... heel weinig gehoord over, uh, over uh, het gebruik van vitamines. Zegt u dat net? Nee, dat, inderdaad, dat klopt. En artsen krijgen op dit moment in hun opleiding een A4'tje over voeding en over vitamine. Want dat, is, dat past niet in het protocol, weet u. Dus, Hoe bedoelt u dat in het protocol? Nou, ze worden gewoon helemaal opgeleid... En, en hun, hun, hun uh, opleiders, die worden ook helemaal uh, uh, via de farmaceutische industrie gestuurd om dat en dat en dat en dat te gebruiken. Ik vind dat de huidige opleiding artsen veel te veel onder invloed is van de farmaceutische industrie. Maar dat, daar wordt al steeds over gesteggeld. En ik maar... zal het nu even over vitamines hebben. Ik ja. wilde een kleine statement maken dat ik voordat er bij ons in ons gezin met vijf kinderen uh, uh, chemische uh, medicijnen, of tenminste gewoon allopathische medicijnen kwamen, heb ik eerst alles met natuurgeneeswijze, ik zeg niet met homeopathie, maar met natuurlijke producten en met vitamines enzovoort, maar wat be... enzovoort opgelost. Maar wat... wat, wat, wat, wat... Nu ben ik benieuwd. Hè? U bent zat in de verpleging. Heeft een gezin met vijf kinderen. En dan werd zo'n kind ziek. En wat deed u dan? Dan zei u van. nou, Dan gaan we nu een zootje sinaasappels in huis halen. Of is dat, dat spannender? Ze, is dat ingewikkelder? Dan kregen ze een hele ouderwetse levertraan, Leventraan? In capsules. Ja. En dan kregen ze een kindermultivitamine. En ze kregen vitamine C. En ze werden in een warm bad gestopt. En ze werden flink goed verzorgd. En veel uh, moesten ze dan drinken. Ze kregen. Uh, Eén appel per dag, bij wijze van spreken. Eén appel a day houdt de doctor away. Yeah. Nou, zo hebben wij het altijd met natuurlijke dingen opgelost. Want ik heb eens ooit een recept voor mijn kinderen voor penicilline in huis gehad. Maar koorts is de beste medicijn. Dat maakt het lichaam uh, weer schoon. Dat ruimt allerlei ontstekingsprocessen op. En als je dan niet eten kunt in zo'n ziekteperiode of in zo'n zwakteperiode. dan neem je wat extra vitamine. En het is mijzelf ook altijd erg goed bevallen. Maar wat ik dus gewoon constateren kan. ook uit deze gesprekken allemaal: mensen zitten op een. ...totaal andere golflengte te praten. En ik weet één ding zeker, nou, dat wat, komt wat, wat is... nooit bij elkaar... ...omdat er heel veel financiële belangen tussen zitten. Maar, nu, want we, we komen nu in een heel spannend debat natuurlijk, hè, wat u zegt. Want enerzijds uh, zitten de rotoren onder de plak zitten... Van de, uh, ...van de farmaceutische industrie. Tegelijkertijd hebben we ook mensen aan de telefoon gehad vannacht... ...die zeggen, nou, al die vitamines, dat is ook één grote geldklopperij. Dus hoe zit dat nou precies? Nou, ik denk dat uh, bepaalde uh, krachten en machten ook, uh, uh, laten we zeggen... Uh, het geld geroken hebben bij de multivitamine-industrie. Daar ben ik van overtuigd. Maar die vertrouwt u dus ook niet helemaal? Uh, ik heb bepaalde, wat die ene mevrouw ook zei... bepaalde leveranciers waar ik wel vertrouwen in heb. En wat ook gebleken is, omdat ik zelf ook iets heb wat op MS lijkt. Nou, als ik, dat, als ik de, de medicijnen van de dokter had genomen... Dan viel ik gewoon van ondersteboven, daar kon ik geen auto meer mee rijden. Heel erge neuralgische pijnen. Ik heb het met de vitamine B-complex in hoge dosering. hoog, Niet hoger dan 50 per stuk, want van 300 per stuk, dat werkt niet goed. Maar 50 milligram per uh, B-complex heb ik het gewoon fantastisch kunnen uh, redden en... Uh, uh, ook wat die meneer zei die zo dronk. Die thiamine, dat is de vitamine B1. Die helpt voor de, voor de lever. En, en, sorry. Die helpt voor het zenuwstelsel. Voor de prikkeloverbrenging. Nou, en dat werkt zo gunstig. Ik moet maar, alleen maar zeggen dat ik daar het levende bewijs van ben. Dat maar mevrouw. Wel werken. Want we moeten natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn. Hè, wat we hier op de radio zeggen. als U ja. bent verpleegster. U zegt volgens mij niet uh, dat je niet naar je arts moet luisteren. Absoluut. Absoluut niet. Ik nee. vind dat een, uh, ieder persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. Maar, en, dat en u zegt het volgens mij ook niet, want, punt. maar sommige, sommige ziektes die kan je niet met een vitaminepilletje oplossen, toch? Daar ben ik ook van overtuigd. Ik weet alleen, ik ben alleen er zeker van, dat als wij het immuunsysteem meer kans zouden geven en niet voor elke koorts van boven de 38 paracetamol zouden nemen, dan zou de koorts zijn werk doen om ons immuunsysteem te versterken. En ik ben dankbaar voor de vordering, dat wil ik er dus ook bij zeggen. Die arts die zei, ja, ik heb in mijn opleiding geleerd dat uh, vitamine B schadelijk is. Ik zei aan het begin, ik ben blij dat de meeste artsen en ik ook niet, in de, uh, dat wij niet in, in datgene wat we 60 jaar geleerd geleden geleerd hebben zijn blijven steken, maar dat er elke dag nog ontdekkingen worden gedaan op het medische gebied. En daar ben ik diep dankbaar voor. En we moeten uitgaan van wat er nu bekend is. En dat de farmaceutische industrie een miljardenverslindend iets is, daar ben ik van overtuigd. Dat de, de, de uh, vitamine uh, industrie een miljarden uh, uh, daar ben ik ook van overtuigd. Dus we moeten zelf blijven nadenken. Ik vind dat we zelf onze keuzes moeten maken. Goed. En als ik dan zie hoe ze smijten met kuurtjes en penicillines... Joke, volgens mij, ik heb, ik heb het begrepen. Van ga, we gaan... dan zeg ik, daar ga ik niet aan meedoen. Ik maak mijn eigen keuzes. En goed. ik hoop dat mensen heel goed gezond worden... bij de keuze die ze gemaakt hebben. Goed. Joke, dank je wel. Dank je wel voor je bijdrage. Uitzending, ik blijf luisteren. Uitzending, ik blijf luisteren. Dank je wel. Ik heb aan de telefoon ook nog... Schelkens. Ja, goedendag. Goedendag, meneer Schelkens. Dus even wakker. Ik denk uh, radio even aan. En, uh, ik denk dat okay, je ook weer. Is dit dus nog, nog steeds te luisteren? Ja, ja, ik heb mijn radio nou even oes, maar uh, ik uh, luister hem wel even mee. Want als ik dan wakker word en ik slaap niet direct, dan doe ik altijd de radio direct even aan. Ja. Uh, ik hoorde net een paar mensen die hadden ik zeg het even heel die hadden een ontzettend grote mond die ene mevrouw die zat flink te vitten op de homeopathie ja uh, ja het zit allemaal tussen de oren en bla bla bla ze wordt u aan de kaak gesteld op haar uh, visolie uh, druppels en ze was in één keer muisje stil nou nou dat was natuurlijk wel een beetje aardig bedoeld voor? hè ja, nee, maar ik bedoel, ze stopten het wel onder de deken, want ze, ze was eigenlijk slachtoffer van hetgeen waar ze zelf zo zwaar kritiek op leverde. Ja, maar Kijk, hoe dan, is het? Ge -gebruik gebruik je... gebruik jezelf... dat? Gebruik je zelf... Maar dat, dat deed ze dus niet. We nee, maar we voordat, we, voordat wij het hele debat van deze avond gaan analyseren, uh, dat is natuurlijk niet zo interessant voor de luisteraars, maar gebruikt u zelf vitamines? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, heel weinig. Uh, heel weinig, maar u gebruikt ze wel? Nou, zelden. Dus uh, een hele enkele keer heb ik het wel eens gedaan, maar het is uh, zeker geen structuur. En waarom, en waarom deed u dat dan? Ja, ook, ook wel eens op aanraden, maar het is... Uh, van aanraden van een dokter of van vrienden of van familie? Uh, op dokters uh, aanraden heb ik het ook wel eens gedaan. Ja. Uh, maar ook wel eens uh, gewoon vanuit de kennis En dat was dan vitamine C of was dat uh, hele specia speciale vitamines? Ja, nou, verschillende uh, vitamines. Die ik wel eens uh, gebruikt heb. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik heb zoiets van, van uh, je moet zeker de allopathie niet weggooien, want het is het is een geneeswijze die zeker zijn anopathie enopatie, zeg maar. De dat is wijze... een reguliere ja. geneeskunde. Ja. ja, en ja, wat de homeopathie betreft, uh, ja, het blijft natuurlijk lastig, want je praat inderdaad over tincturen van, van miljoenen keren verdunnen en zo. Ja. Uh, maar ja, hoe dat dan zit met, met vergiftiging weet ik ook niet helemaal. Maar het is natuurlijk wel zo als de, de, die medische werelden elkaar gewoon kapot maken. Want de, de, de ene die, die zit nog harder over de andere te strijden dan de ander. Ja, dan denk ik, zolang jullie oorlog maken en, en dus niet kunnen verenigen, dan, dan klopt er iets niet. Dus u vindt eigenlijk dat, er, dat de waarheid een beetje geweld wordt aangedaan door datgene weer gefit? Nou ja, het is dus wat die vorige mevrouw dan ook zei: ik denk eindelijk iemand met intelligentie. Want er is maar één regent die, die dat beïnvloedt, en dat is niet alleen in de medische wereld, en dat is de portemonnee. Ja. En zolang de portemonnee op de eerste plek staat, dan, dan, dan kun je nooit naar behoren functioneren, want dan is namelijk de functie van de affectieve agglomeratie niet meer actief, en dan ben je bijvoorbeeld veroordeeld. Zo, dat zijn zware teksten. Nou ja, het zijn gewoon uh, feiten eigenlijk. Ja. Want, want als, als u uh, iets, iets uh, gevraagd wordt te doen uh, voor, voor een buur of weet ik veel, maar u heeft uh, uw portemonnee uh, als eerste uh, staan, zeg maar. Dus dat u geld belangrijke voorhang hebben, ja dan zult u niet zo snel uh, even iets voor de buren doen. Want nee, nee. die portemonnee maar, moet worden. Dus u offert dan niet. Maar is dat, is dat de reden waarom je zelf geen uh, vitamines meer slikt? Dat je er niet in gelooft of dat je denkt dat je voor het lapje wordt gehouden en dat mensen geld over je willen verdienen? Nou, dat, dat zit niet zozeer vast aan deze redenering. Alhoewel, natuurlijk, hier kun je wel alles aan uh, ophangen. Want je ziet natuurlijk dat, dat de hele redenering die, die uh, mensen soms geven, ja, je weet gewoon zo snel wat de bron is. En als je naar die bron gaat, dan komt toch uiteindelijk die vraag van welk belang heb je op het oog. Ja, en dan moeten mensen antwoord geven. En dat wil niet zeggen dat ze op se met woorden. Maar dan kunnen ze ook gewoon door hun daden. of zelfs nog uh, subtieler kunnen ze een antwoord verschaffen. Oké, okay. nou meneer Dank dankjewel. Dankjewel ja, voor deze okay. wijze woorden. En, dankjewel. Uh, dan, gaan wij, uh, dan gaan wij nu weer zo'n een, uh, een plaatje draaien. Ja, dankjewel hoor. Jammo Be There was dat, van James Ingram en Michael McDonald. We spreken dit uur over vitamines. Of het zinnig of onzinnig is, of het gezond is of ongezond is. En de laatste uh, paar sprekers hebben het heel veel gehad... over dat het allemaal verhalen zijn van de industrie... En, en dat er veel geld mee wordt verdiend. Maar we moeten toch ook weer een beetje terug naar... of het nou echt of niet gezond voor je is. En ik heb aan de telefoon Marloes... Goedenacht, Marloes. Goedenacht. Je, ligt, je ligt te luisteren in bed, begreep ik? ik ja, ja, ja. Is dat lekker, uh, s'nachts radio te luisteren? Ja, dat doe ik vaak, want uh, ik uh, slaap uh, eigenlijk uh, slecht. Maar, uh, en hoe komt het dat je zo slecht slaapt? Uh, ja, gewoon, ik uh, ben een nachtbraker en een vroegopstaander. Een vroegopstaander? Ja, ik uh, slaap nooit voor twee uur en ik sta om half acht op. Zo. Ja. Ja, nou ja, dat is, is dat ook vorm. omdat u leven lang nachtverpleegster ah, ben bent de... geweest, of dat, een andere reden? Nou, ja, het is eigenlijk een beetje ik ben een beetje slaapgestoord geraakt toen mijn man overleden was. Oh. Ik ben zelf nu uh, 79. Ja. Maar uh, daar heb ik geen inden van, hoor. Daar leid ik niet aan. En uh, ik heb uh, slaaptabletten wel, hoor. Maar daar begint het al mee. Je raakt dan die dingen verslaafd. En dat heeft u liever niet. Nou, nee, dan denk ik... nou dan maar een nachtje wakker blijven. En overdag ook wakker blijven. Maar over al die vitaminepillen... Ja. Ja, daar wou ik het toch eens over hebben. Mijn moeder was verpleegkundige. Ja. En dus dat spreek ik wel even de tijd terug. En ik weet dat de... En ik snoepte als kind vaak uit de zoutpot. En dan zeiden de mensen... joh, ze eten, ze, ze eten uit de zoutpot. En dan zei mijn moeder... Wat het lichaam nodig heeft, daar vraagt het lichaam om. Dus die liet mij ook rustig een zoutpotje, daar ja, nou helemaal leeg eten, maar toch, ja. En ik ben maar hoe ging, dat, door... hoe ging dat dan precies? Dus dat je, maak je je vinger nat en die stop je in die zoutpot? Ja, of nam je een hele schep? En dan, ja, nou, dan, ja, dat, dat, uh, steeds natuurlijk, dat, uh, dat, dat te dik dan leeg. Oké. Okay. En nou, ja, en iedereen zei: dat moet je niet doen. Ja, nou ja, dat, uh, dat heeft het lichaam kennelijk nodig. En hoe oud was je toen, toen je dat deed? Oh, drie of vier. Drie of vier en dan zat je in een zoutpot te likken en niet in een suikerpot? Nee. Nee. <lacht> nee. Dat nou ja, de geen... meeste <lacht> kinderen gaan voor ze de suiker het... natuurlijk. Maar aan de andere kant denk ik ook... je moet veel meer naar je eigen lichaam luisteren. Want ik heb en uh, dus artritis en artrose. En dan krijg je natuurlijk van de huisarts middelen. Nou, ik heb ze twee keer gebruikt. Ik werd er... Ze stonden me gewoon tegen. Maar praat u daar dan ook over met uw huisarts? Dat u zegt van nou, het, ja, het voelt niet ja. goed. Ja, want uh, er was toen, eerst was het die Vioxx. Nou ja, dat weet u misschien niet meer. Oh. Maar dat, was, dat is toen ook hard ter handel genomen. Oh. En dat, dat was, ja, dat was, uh, dat gaf, uh, weet ik het, geestelijke problemen. Geloof ik de mensen die raakten helemaal of in de war. Dat uh, daar had ik, dat had ik gekregen. Ja, maar het... daar bent u weer mee gestopt. Nou, ik ben het één keer gestopt, omdat het me tegenstond. En, en achteraf was... met goede reden, dus. En nu heb ik zoiets... Kijk, ik ga gewoon... Ik eet heel veel verse groenten. Maar ook de groenten van het seizoen. En ik heb al lang gemerkt dat als je gewoon lekker dwars door de groentetuin eet... Flink fruit. Goed drinkt. Dan gaat, het. Wat, Dan gaat zijn op, het. wat zijn op dit moment de groenten van het seizoen? De kool. De kool? De kolen. En wat zit, en wat zit er allemaal in die kolen, wat, wat goed voor ons is? Nou, de, de groene kool, de spruiten, vergis je niet. De spruiten, groene kool. Gewoon de seizoen, het, het eten van het seizoen. Daar zit, de, daar zit alles in wat je nodig hebt. Hè, kijk, ik ga nu ook geen aardbeien kopen. Ze zijn er wel, maar ik koop ze niet. He? Omdat ze, daar zit niet voldoende vitamines nou, in? Nou, niet dat. Maar ik vind het ook... Je eet toch gewoon dwars door de groententuin. He? Schorse dieren bijvoorbeeld. Of uh, die, die, die, die peden, die witte... Die, die, die, die, daar weet... kan je heerlijke salades van ja. maken. Rettig heten die dingen? Ja, ja rettig. Ja, ja. Dat klinkt ook zo gezond. Ja, maar dat is ook goed gezond. Ja. Nou, witte wortels... Nee, want ik eet nu veel liever ook winterwortels. Want die bosjes die daar nou met dat loof. Dat vind ik allemaal slappe hap. Maar ja. eten gewoon. Eten maar u weet, groen... dwars door de groententuin heen. En gebruikt u op dit moment zelf er nog iets bij aan vitamines of zo? Uh, nee. Niet? Ik gebruik geen enkele vitamine. Want u krijgt alles al binnen. Nou, ja, nou ja, maar kijk, ik, ik eet. Uh, elke dag eet ik een paar. pers ik een paar sinaasappels uit. En de creepvoet. Maar je moet ze niet bij elkaar eten. Oh, waarom niet? Ja, dat uh, werkt niet goed. Dat schijnt, uh, ik heb het een keer gelezen, dat, je dat die combinatie is niet goed. Hmm. Dus ik begin met sinaasappels en s'avonds drink ik creepvoetsap. Oké, okay, want, want die sinaasappels zijn ja, lekker zoet, maar ze creepvoet ja, is glas natuurlijk wel bitter. rode wijn hoor. Oh. oh. Is dat ook gezond? Ja. Een glaasje rode wijn? Ja. Eén, twee glaasjes rode wijn is heel goed. En uh, zo op een uur of vijf of zo, hè? Nou lekker. Als er vijf in de klok is, een nou, glaasje rode drinken, ween. Ja, dat mag het wel, hè? En dat doet u dan bij het eten of voor het eten? Eet je ook smiddags warm zoals die mevrouw die keer aan de lijn had? Uh, nee, ik eet s'avonds. Weet eet wel s'avonds warm. Omdat ik vaak de lunch oversla. Oh, is dat wel gezond? Nou, ja, ik ben uh, ik ben namelijk. Uh, ik loop heel weinig, omdat ik heb een paar kunstheupen... Nou ja, fijn. Ik, heb eigenlijk, ik ben zo'n beetje uit alle mogelijke brokstukken weer bij elkaar geveegd. En daardoor beweeg ik eigenlijk te weinig... Dus ik ontbijt behoorlijk. Ik doe de lunch dus een enkele keer misschien de kijker of zo. Maar als u zo. Want je zegt dat, hè, want je heeft reuma, artritis. En u zegt zelf van nou, het gaat allemaal niet meer zo soepel. Nee. Maar toch krijgt het wel voor elkaar om zo uitgebreid te koken en te eten. En, uh, en dat maakt je ook nog allemaal zelf klaar. Het meeste wel, ja. Nou, wat goed zeg. Alleen de. de ik heb, ik heb hulp natuurlijk. Ja. En die scheelt dan wel voor mij de appels of zo, wat er geschild moet worden. Want dat gaat met mijn handen niet zo makkelijk meer. Want uh, die, mijn handen die uh, zijn natuurlijk uh, ook uh, ja. is zo bewegelijk. Dat gaat niet meer zo makkelijk. Nee, ik heb van die klauwtjes, hè, die krijg je dan ter ondersteuning. Dat is dan zo'n handschoen met, met zo'n pen erin. Ja. Eh, hand in, in... En daar kan je dan het stuk groente of zo in vast... Ah, oh ja, je verzint wel wat. Ja. En, eh, maar ik heb gemerkt dat als je gewoon de seizoensgroentes neemt... Het is jammer dat tegenwoordig de, de, de, de, de lucht zo vuil is. Weet u, van paardenbloemen, de, de blaadjes. Dat is hartstikke bitter. Ja, maar ze zijn wel gezond. Wel heel gezond, hè? Ja, heel ga... gezond. Marloes, ik wil je bedanken voor je verhaal, want ik heb nog iemand anders aan de telefoon... en die weet ook heel veel van groente en fruit. Nou, dat is wel fijn. En, en ik raad iedereen aan, doe dat en gooi al die pillen in een hoek. De pillen in een hoek. Nou, <lacht> ik ga naar Annemie. Bedank je wel voor je verhaal, Marloes. En... Graag gedaan. Annemie, ja. goeienacht. Uh, goeienacht. Uh... Jij wilde ook iets zeggen over de groente en fruitproductie. Ja, ik, maar, maar, maar ik wilde het eerst en Nog even een compliment maken aan die verpleegster... die een paar sprekers eerder aan het woord was. Want toen dacht ik, hè, hè? Iemand met gezond verstand? Ja, wat ze vond ze zo goed aan haar verhaal dan? Ja, ze had gewoon heel goed gekeken hoe het er in de medische wereld naartoe ging. En ze gebruikte de gezond verstand. En zij viel gewoon terug op ouderwetse voedingsmethode. En het, het, dat herkende ik ontzettend goed. En wat mijn moeder ook deed, ook een gezin met vijf kinderen. En ja. we waren arm na de oorlog. Oh, dit gaat niet goed. Bent u ja. er nog? Ja, ik dacht, oh, gelukkig. Maar, wat, maar ik uh, ik, ik, ik, zat, ik heb er zo het een en ander aangehoord. Maar toen dacht ik: wat is de mens van oorsprong? De mens van oorsprong is een jager, verzamelaar. Uh, en die eet alles wat de natuur uh, te bieden heeft: vruchten, ja. noten, blaadjes. Ja. En af en toe, uh, als lukt, uh, een dier erbij. En ja. ik dacht aan de mensen in India: die eten ze überhaupt geen vlees. Het is gewoon vegetarisch uh, uh, eten. Yeah. Veel rijst, granen. En uh, al dit soort voedingsmethodes... daarmee heeft de mens uh, uh, is uh, in leven gebleven... en heeft zich enorm vermenigvuldigd. Yeah. Maar toen kwam de industriële revolutie. En toen kwamen de auto's. En toen kwam de benzine. En met het lood erin, want die motor die moest goed blijven... dus er kwam er lood in. Dus we hebben jarenlang, en ik kom uit de Mijnstreek... Er kwam een heleboel uit die schoorstenen. aan roetdeeltjes. wat we allemaal in ons opgeslagen hebben. Ja. En uh, waar mensen ziek van werden, heel veel kankers. Maar meneer, veel... Ik, ik ben even benieuwd naar, want, want we proberen. Ik, ik krijg zoveel informatie van je. Je bent na de oorlog opgegroeid in een gezin met vijf kinderen. Ja. en jullie woonden in de mijnstreek in, de mijnstreek, in Limburg. En uh, jij en... zegt eigenlijk dat het, dat het. het leven is veel ongezonder geworden. Limburg, een en al kleine boertjes met tuinen. Ja. En um, kleine bedrijfjes met een paar koeien. Ja. En toen kwam de industriële revolutie en de mijnbouw. En ik, mijn moeder kon de was niet buiten hangen, want dan was hij helemaal onder de roedeeltjes. Ja. Ja, toen kwamen de centrifuges en de droogapparaten. Hebben ik wat allemaal. Maar het jarenlang leven in een industriële omgeving. heeft ook effecten gehad op de landbouw. We zijn in kassen onze groentes aan, uh, gaan verbouwen. Uh, met, uh, op een manier waarbij op substraten, niet meer de gewone grond... met al zijn sporenelementen en zijn organische uh, uh, bestanddelen... waarop uh, planten uh, en, en bomen groeien, ja. nee, kunstmatig. Maar en, zeg je nou eigenlijk dat we, dat we daarom wel of geen extra vitamines nodig ons, hebben? De, de, de samenstelling van dit kunstmatig uh, in kassen verbouwde uh, voedselgewassen is fundamenteel anders. En slechter. En ja, dan komen er aanvullingen. Ja, we hebben de reclame. Het werkt wel. Ja, maar, en, maar vind je het zelf ook verstandig gebruik je zelf vitamines? Ik gebruik nu alleen nog... Ik heb rheumatoïde artritis. Ik slik daarvoor een heel akelig medicijn. Waarvan ik af en toe denk, moet ik daar wel mee doorgaan? Maar ik doe het nog braafjes. Ja. En ik slik... Vitamine D, ja. uh, omdat je, uh, als je dus niet genoeg komt, niet genoeg lichaamsbeweging hebt, dan is vitamine D een goede aanvulling voor je calciumhuishouding. Veel beter is het om iedere dag te lopen. Maar dat gaat niet meer zo makkelijk. Ik heb een tijd lang niet kunnen lopen, omdat ik uh, psoriasis had. Dus een auto-immuunziekte. Reuma ja. auto-immuunziekte. Auto-immuunziektes ontstaan als het lichaam in de botten veel te veel zware metalen opslaat. Uh, allerlei uh, en dat is heel moeilijk uit het lichaam te verwijderen. Dus je zegt eigenlijk dat je door, door, door dat nou, het leven gewoon het leven ongezonder de... is geworden, dat, we, dat je nu die D12 nodig het hebt. Het leven in de, in de... De omgeving is ongezond. Als je kijkt hoe de mensen leven in, uh, in, in Turkije en in sommige kalkerige dan maken de mensen van de geitenmelk of de koeienmelk, als ze al koeien hebben, maken ze hun eigen yoghurt. Een, ik heb gezien hoe ze dat doen op een hele traditionele manier in een zak en dan wordt het een beetje bijbewogen. Het, uh, het, het is zodat het vocht eruit gaat. Dan maken ze hun eigen kaas. Ja. Ze eten hun abrikozen waar enorm veel voedingsstoffen in zitten. Ze hebben hun druiven. Maar, een en, het, en ze worden daar heel oud. Maar doe je dat zelf nu ook nog? Zoals de, en nou, Marloes ik net aan de had, die die eet door de groentetuin heen, door ik, de seizoenen heen, doe je dat zelf ook nog? Ik heb van mijn moeder geleerd wat voedingsleer is: gezond eten. Wat zij zei over winterwortels, over, over kool uh, met spruitjes. Maar de manier waarop ons voedsel uh, gekweekt wordt, maakt al dat het minder waardig is. Toen we laatst die ramp hadden daar bij, uh, bij Rotterdam, mijn moederijk, uh, ja. Bij Moedijk, toen waren, waren er ook biologische uh, uh, uh, planten uh, uh, groentelers. Hun grond was helemaal uh, door de jaren heen zo schoon gemaakt dat ze biologisch groenten konden verbouwen. Die hadden een groot probleem. Ja, a... die, die grond is meteen vervuild. Kunnen ze, dan zouden ze eigenlijk opnieuw moeten beginnen met die grond echt. Helemaal rijp te maken voor biologisch verbouwde groenten. Ja. En dat is een, een, ja die mensen die krijgen alle vergoeding omdat ze hun oogst niet bij kunnen. Maar eigenlijk is jarenlang werk van ja. ze verpest. Al die auto's met lodende benzine, die heeft de, de grond in de buurt van de, al die autowegen ongeschikt gemaakt voor voedselgewassen. Anemie, ik denk dat je punt duidelijk is. Ja. We, we hebben in de omgeving... We gaan naar ouderwetse voedingsmethode. En we moeten maar toch, tot die tijd er maar wel een beetje... En het is nog goedkoper ont... ook. Het, dat, dat is waar. Nou, ja, Annemie, ja, dankjewel. Waar. Woon, je, woon je trouwens ja. nog steeds in Limburg? Nee, ik woon in Utrecht. Het is een heerlijke provincie... met heel veel moois en schoons. Ik heb er van leren houden. Maar ik kom uit het Limburgse land. Ja, dat en, hoor ik nog en, wel een beetje. Ja, dat is degene, die raak je nooit kwijt. Mooi is dat. Ja. Nou, Annemie, dankjewel ja, voor je mooie dag. verhaal. Dag. En wij gaan naar een stukje muziek luisteren van Bel en Sebastian. Bel en Sebastian met I want the world to stop. En wat is dat toch een fantastisch mooie plaat? Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ik geniet er elke keer weer als we hem draaien. En dat is, is vrijdag regelmatig in de nacht op één. Ik heb aan de telefoon Marcel. Goeiedag Marcel. Goeiedag. Marcel, gebruik jij zelf vitamines? Ja. Ja? veel. Veel vitamines zelfs? Ach Ja. Waarom? Gewoon omdat ik er uh, het nut van in zie. Je ziet er het nut van in, maar dat is voor mij wat algemeen. Voel je je er beter bij? Merk je het als je ze niet gebruikt? Uh, ik ben, uh, ik uh, gebruik ze gewoon niet. niet. Sorry, je gebruikt ze niet niet? Ja, ik gebruik ze dus. En, uh, dus ik weet niet hoe ik zou voelen als ik het niet gebruik. Ja. Maar, en gebruik je ik uh, zo, heb gebruik je... heel veel, veel uh, onderzoeken naar uh, gelezen natuurlijk. En, ja. Dat is gewoon, uh, komt de laatste tijd steeds meer langdurige, grote onderzoeken uh, boven. Die uh, aanduiden dat het uh, werkt. Uh, uh, verschillende vitaminen. Maar, maar welke uh, vitamines gebruik jij dan? Ah, ik gebruik verschillende vitamines. Uh, multivitamine. Dan, uh, ja, maar in de multivitamines zit alles. Zijn uh, er specifieke die je daarvoor gebruikt? Nee, er zit niet alles in. Er zit niet alles in. Er zitten, zitten veel vitamine zitten daarin. Maar niet zoveel als dat je nodig zou hebben voor bepaalde... Uh, ja. iedereen is anders. Dus uh, je moet uh, zelf uitmaken voor wat jij denkt dat je zwak in bent. En daardoor uh, maar wat? moet je daar vitamine voorbij nemen. Maar er zijn wel een paar problemen met vitamines. Het is namelijk zo... Je kan overdosissen van nemen die uh, dodelijk kunnen zijn. Het zijn uh, dosissen die uh, te klein zijn en, en dan niet werken. Er zijn dan dosissen die je uh, neemt die uh, wel werken, maar als je dan weer een overdosis neemt, krijg je er natuurlijk weer problemen mee. Ja, maar en gebruik jij bepaalde ook... gebruik jij dan vitamines op doktersvoorschrift? En uh, ja, dokters die uh, schrijven uh, zelden vitamine voor boven. Maar hoe weet van, je dan uh, precies welke jij nu moet nemen? Ik. Uh, ja, ja, ik lees daarboven, zelfs. Ja. onderzoeken. En uh, daar pas ik uh, het in hoe ik me voel en beter uh, wat mijn zwakke punten zijn. Ja. En uh, daarna uh, probeer ik uh, zo goed mogelijk. Uh, te doseren dat uh, niet te weinig, maar ook niet te veel natuurlijk. En uh, ik merk dat het gewoon uh, werkt. Net zoals dat uh, uh, voedsel, het uh, uh, zit iedereen van ja in gewoon gezond eten. Ja, nou ja, natuurlijk voedsel werkt ook wel. Maar, maar eet, jij heel dus eet je heel gezond? Eet je, worden. Eet jij door de groentetuin heen, zoals ik uh, Marloes bijvoorbeeld heb horen vertellen vanavond? Ach ja, natuurlijk. Je moet gezond eten. Dat, uh, dat is uh, uh, Ook als je vitaminepillen neemt uh, voor bepaalde dingen, dan moet je gewoon gezond eten. Want anders werkt dat ook niet. Kijk, nee. net wat ik dus zeg. Uh, als je een te lage dosis neemt... als je een klein vitaminepilletje neemt, werkt dat ook niet. Dan kun je het net zo goed niet nemen. Als je het uh, voor een week of twee weken een vitaminepilletje neemt... Ja, dat kan je beter uh, ook niet doen. Dat is ook wel onzin. Uh, maar moet, wat doe jij? Want wat, ik probeer daar toch een beetje achter te komen. Kijk, ik heb hier ja, voor mij staan goed. mijn enorme pot multi alles in één vitamine en mineralen. Een dagelijkse aanvulling, een complete formule. Formule is het en ter aanvulling van mijn voeding dan. Maar uh, jij zegt van, ik, ik gebruik specifiek, maar ik ben zo benieuwd naar welke je dan gebruikt. En hoe je weet welke je dan precies hoeveel je daarvan moet gebruiken. Je hebt er alleen heel veel gelezen, maar welk, als je zo'n opstaat, neem je dan een vitaminepil? Ja, een stuk of wat. Een stuk of wat? <lacht> en <hoeveel lacht> ze, en wat zit er, welke neem je dan? Neem je A of B of C of wat hebben we allemaal? Kijk, om uh, um je precies te gaan te vertellen wat ik allemaal in uh, neem, is natuurlijk uh, niet zo makkelijk. En waarom ik in neem, dat is ook uh, allemaal heel erg moeilijk. Maar uh, het is zo, uh, je, uh, je moet nagaan dat je wanneer je een vitamine, multivitamine neemt, dat er een bepaalde hoeveelheid D in zit. Ja? Yeah. Maar hier in Nederland, uh, het, het loopt dus natuurlijk achter, zoals met de, de meeste dingen... Uh, er is gewoon heel veel onderzoek al naar gedaan dat er een veel hogere dosis uh, D-vitamine nodig is om een uh, lichaam uh, optimaal te laten werken. En vooral hier op uh, deze breedtegraad, uh, waar weinig uh, zon is, yeah. is dat uh, gewoon een, een noodzaak, blijkt nu uit heel veel onderzoeken. Yeah. En, uh, vooral voor oude mensen, die uh, moeten ook. Uh, een, een, ja, vrij veel vitamine D en nemen. Maar die pilletjes, die bestaan hier in Nederland helemaal niet. Die moet je uh, bij wijze van spreken uit het buitenland halen. Of uh, een, een ander uh, voedings, uh, een, uh, voedingsmiddel, uh, zoals uh, levertraanolie. Ja, een, uh, dat neem je ook? voedingssupplement. Neem je dat ook, levertraan? Nee, uh, nee, ik neem uh, vitamine D-pilletjes uit het buitenland. En uit welk buitenland komen ze dan? Want ik heb al Canada gehoord en, en, en Johan Derksen, die haalt ze uit Amerika. Ja, ja, ja uit Amerika, dat is het beste. Uh, daar zijn ze goedkoop. Uh, Oké. Okay. Hey, uh, dankjewel voor je verhaal, maar je bent dus wel iemand die zegt van je moet er goed over lezen dat je weet wat je neemt. Ja, en uh, het, het is natuurlijk ook zo dat uh, voor de laaginkomers is het uh, bijna geen doen, omdat het, uh, wanneer je het echt uh, goed wil doen. Uh, dan uh, is het bijna haast onbetaalbaar voor een laag inkomen. Hmm. Dus het zijn wel dure pillen die je haalt? Nou, uh, ik, ik, en je bent er, uh, er meer aan kwijt... als dat je voor het, uh, een, een laag inkomen uh, voor je eten kan uh, uitgeven. Goed. Kijk, uh, je moet gezond eten. Dat is uh, heel erg uh, duur, zoals uh, de meeste mensen wel zullen weten... Want uh, biologische groente is uh, dubbele prijs. Ja, uh, nou, yeah. uh, maar joh, ik, ik begrijp je punt. Maar ik wil graag nog even iemand anders aan de telefoon laten. Dus ik ga je ja, ophangen. En dan ja. spreek ik, ga ik nu even met Gesina praten. Maar bedankt voor je verhaal. En heb ik nu aan de lijn Gesina? Ja, go Goede nacht Gesina. Ja. Nou, ik, ik, ik ben ergens ingeschakeld een half uurtje geleden. Oh, dus maar je hebt ik, het hele verhaal gemist. Ja, ik heb wel een aantal verhalen gehoord... En, en toen dacht ik ineens aan mijn eigen medicijnen. Ja, en ik, ik merk wel, er zijn heel veel reumapatiënten wakker vannacht. Ja. Maar uh, ik, ik, bij mijn keert veel meer en andere dingen en zwaardere dingen nog. Maar ik heb heel veel medicijnen. En ik heb ook vitamine. Ja. Uh, ik krijg altijd boekjes vol met aanbiedingen. En dan denk ik, mij, mai mij. Wie neemt dat toch allemaal? Maar uh, ik. Maar heb, wat, je gebruikt zelf wel vitamines? Ik gebruik wel vitamine. Maar en welke ik, vitamines zijn dat? Nou, dat is gewoon... Ik heb in overleg met de dokter... Ik heb heel veel soorten medicijnen... En ik vertrouw in mijn medicijnen. Ja. En ik heb in overleg met de dokter er wat afgedaan. Ik heb alleen nog vitamine C. Ja. En, en, en de vitamine 65+. Plus. En dan heb ik... Uh, uh, omdat ik ook bordontkalking heb kreeg ik uh, een, een kalktablet per dag ja. en, uh, en vitamine D3 zit daarbij in, omdat ik dan ook niet meer genoeg buiten kom en, en, en dergelijke. Dat hoor je toch veel hè? Van mensen die dan, omdat ze inderdaad niet meer zo goed te been zijn, dat ze naar buiten gaan, dat ja. ze dan dat, dat ze te weinig naar buiten gaan en dat ze daarvoor een beetje compenseren met uh, een met vitaminepil. Ja, en daar waren we nooit achter gekomen als ik niet een, een bordbreuken opgelopen had. Oh, hoe is dat gegaan dan precies? Toen, uh, nou, ik, ik, ja, ik, ik. Ik ben gevallen, uh, ja door mijn eigen schuld, maar goed, ik ben nou ja. gevallen. En het uh, <laughs> is wel vervelend. ja. En, en, en toen ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen... en toen hebben ze me gevraagd: wilt u meedoen aan een bordonderzoek? Dat vragen wij altijd aan mensen die breuken hebben gehad. En, die ja. en dat, wat, dat was een nieuw onderzoek? Ik ben tachtig, ja. Zo. Ja, misschien gebeurt het wel vaker, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Dan heb ik een heel uitgebreid onderzoek gehad. En dan bleek dat ik dus uh, echt een uh, erge bordontkalking had. En uh, daar kreeg ik een, eenmaal in de maand, twee dagen achterin, staande een tablet innemen. Maar ook elke dag, ik meen duizend uh, kalk... En, en, uh, en D3. Ook uh, een, een grote hoeveelheid. Maar, je, maar voel je er goed bij? Voel je, vind je het prettig ja, dat je die vitamine ja, ik neemt? Ja, maar ik wou eigenlijk dit bijvertellen. Een jaar of nou misschien wel tien jaar geleden... schreef René Diepstra in de krant iets over gemberpoeder. Dat dat zo goed was. Gemberpoeder? gemberpoeder. Oh, dat hebben we nog niet uh, langs horen komen. Nee. En waar en, is het goed voor uh, dan? En, en, en, ik neem als hier is een jaar of, of, of tien... Elke dag een theelepel gemberpoeder. En daar voel ik mij heel goed op. En de dokter vindt het goed. Maar ik heb veel Chinese vrienden hier... van de universiteit en, en hun ouders. En die... die... Nou, die zeggen gewoon, ja, dat is, dat is ideaal om dat te nemen. Maar waar is het uh, dan precies goed voor, dat gemmerpoeder? Want gemmer het, nou, is wel gezond. voor die migraine wordt het ook wel aangeraden. De ene helpt het, de andere niet. Maar het is net of je er wat vitaler van wordt. Er zitten zit stoffen in het ja, uh, nou, nou kan ik niet op de naam komen, geen rol, nee, ik zeg het Nou ja, niet. goed. Eh? Maar gemberpoeder die dus. En nee, die stoffen die heeft, het, uh, heeft het lichaam echt ook, ook wel nodig. Het kost niks, een potje gemberpoeder. En uh, uh, ja, ik voel mij daar heel goed op. En wat mijn, al die medicijnen betreft, uh, mensen mappen erop. Ik heb het in overleg met de dokter en de specialisten. En de apotheek houdt het goed in de gaten of het bij elkaar wil... Ja. En ik, ik ben toch wel op mijn tachtigste dat ik nog wel vrij vitaal ben. Nou, dat, zo klinkt het ook. Ondanks alles wat mij mankeert hoor. Ja. ja. Nou, dat is, uh, dat is een, een, nieuw, een nieuw product wat we vanavond horen, het gemberpoeder. Nou, en daarom ben ik maar blij van wachten, want ik denk, ik wil het toch eens even ja. vertellen. Ja. En nou. no nooit met een theelepel tegelijk beginnen, want dan worden mensen helemaal naar. Oh, Eerst Een heel je dan? klein snufje. Een klein snufje. In een beetje water. Ja. Oh, je kunt ook in, ik neem, eh, en ik drink veel eh, groene thee. Dat hebben groene de mensen mij ook geleerd. Heel veel groene thee drinken. Dat schijnt dus, ook gezond te zijn. Of ja. thee of groene thee. En ik drink niet anders. En dat schijnt heel erg goed te zijn. Maar ik, ik hoef ook geen andere thee meer. Nou, u vindt het ook lekker dus. Ja, maar een nou, kopje dat... koffie laat ik niet staan hoor. Nee, nee. Nou. Nee. Wat goed, goed om te horen. Gemberpoeder, ja. groene thee, thee. Ja, en niet zoveel geld uitgeven aan al die dure dingen. Geen dure dingen, gewoon een beetje gezond. Ja. Nou, ja. dank u wel. Gesina, dank u wel voor je verhaal. Goedenacht. Het was iPhone Element met Love Me. En wij hebben het nog steeds over vitamines en mineralen... of ze goed en of ze niet goed voor je zijn. Ondertussen zit ik uit het zakje wat ik van de redactie heb gekregen... aan mijn flesje sinaasappelsap met allemaal hartstikke verse sinaasappels. Dus dat gaat hier ondertussen ook gewoon door. Ik heb aan de telefoon... Wie heb ik eigenlijk aan de telefoon? Irene? Irene. Irene. Irene, je maakt je een beetje zorgen over hoe het, wat, wat er allemaal gezegd wordt in zo'n ja. avond. Maak je ja, en dan geld? heb ik het niet over verhalen van mensen, want dat gebeurt over de radio en dat vind ik goed. Ja. Over gemberthee of te, groene thee of ginseng. Hè. Ik bedoel, daarvan weten we dat het uh, via de medische wetenschap, hè, hoe die dat positioneren. Ja. Maar de serieuze, ik moet even de radio uitdoen. Ja, ondertussen wordt de radio uitgedaan. De ja. serieuze informatie over die mensen geven vanuit verschillende kanten over vitamine. Ja. Uh, ik vind gewoon dat, ik ben daar heel teleurgesteld over uh, tegenover de EO. Dat die dat als informatie, Hoe moeten mensen die daar luisteren? Nou, al die tegenstrijdige dingen, wat hebben we daar nou eigenlijk naar? Bij al dat soort dingen zeggen ze altijd, doe het niet zonder je arts. En het zijn zulke vage dingen, zulke tegenstrijdige dingen... en zulke, zulke onvolledige dingen. Wat moet nou een, een luisteraar daarmee doen? En dan, dan, vertelt, als, dan heeft u een bericht van iemand die zegt... waarom heeft u er geen arts bij? En ja. dan zegt u, we hebben net een arts uh, in de uitzending gehad. Ja, dat klopt. En die had ik dan ook gehoord. En dan ben ik zo blij dat daarna een mevrouw belt. Dat kon je al horen aan iemand. Het is goed dat u mensen serieus neemt. Maar ik bedoel, de media die zijn toch verantwoordelijk over... wat ze de, de mensen aanbieden. En dit is echt zoiets wat deskundigheid vergt, die vitamine. He? En u neemt het allemaal heel serieus, maar op welke deskundigheid baseert u dat dan? En ik vind nou, niet nee, dat maar je de mensen die zitten te luisteren dat aan moeten doen. Wat kunnen we ermee? Nou, wat we... <laughs> het is denk ik goed dat u dat even zegt, want het is natuurlijk een belangrijk onderwerp en we hebben meerdere mensen gesproken die inderdaad zeggen van nou, ik, ik, ik vertrouw die medicijnen van mijn arts niet zo. Uh, het is wel belangrijk dat wij uh, hier inderdaad geen medische rubriek zijn... en geen medisch programma zijn. Wij hebben uh, allerlei mensen aan de telefoon gehad... die wel of geen vitamines gebruiken. En daar is natuurlijk in de media ook wel wat over gezegd. Dat uh, uh, de consumentenbond zegt... nou, we zouden allemaal moeten stoppen met die vitamines. Allemaal weggegooid geld. Ja, maar die hebben toch vanavond niet aan de telefoon, de media. Jawel hoor, die hebben wij uh, in het begin... Nee, die is, sorry, in de nacht nu, de die mensen die nu luisteren... hebben die dat allemaal gehoord? Nou ja, dat, dat kan ik ook allemaal niet beoordelen... Sommige mensen hebben later ingeschakeld. Maar, maar in een geval, van ma de mevrouw, belangrijke mevrouw. dingen over, over vitamine... Ja. dat is toch dat sommige vitamines, die plas je uit. Vitamine C, dat is geld wat je uitplast. Maar dat Waarom, is dan niet erg, dat moet je zelf weten. Maar aan de andere kant zijn er bepaalde vitamines... daar moet je echt niet te veel van hebben. Dat is helemaal niet langsgekomen. Nou, wat, wat, jawel, dat is zeker wel langsgekomen. Jawel, dat is één keer door iemand gezegd... ergens vragen over vitamine D. Maar een bepaalde vitamine B moet dat ook niet. Dat zijn hele primaire dingen. Als je zo'n Uitzending doet en je biedt die primaire dingen niet eens aan. Wat moet je daar dan mee als luisteraar? Nou, omdat we gewoon met elkaar praten over wat yes. we wel en wat we niet gebruiken. Is het dan, maar niet echt informatief. Dat vind ik zo challenge nou, juist. Nou, maar, maar, ja, ik vond het ontzettend interessant om van sommige mensen te horen wat ze wel en wat ze niet gebruikten. En met welke redenen ze het Dat is wel interessant bijvoorbeeld. Nou, ik vond het soms heel interessant voor mensen om te horen dat ze uit de tuin aten. En dat andere mensen zeiden, ja, maar dat leven in zo'n geïndustrialiseerde tijd. Maar die mensen tijd. wisten niet eens wat er in die vit voor vitamine in de kool staat. Ja, ja. Kool bijvoorbeeld, er zit heel veel vitamine C in. Nou, dat kijk weet... eens aan. Dat dan maar... horen wij nu van u. Maar, wa ja, laat, maar, maar, we maar wat kunnen... hebben de mensen daar nou aan? Die mevrouw kunnen... die het over die tuin had. Natuurlijk is het gezond om uit je tuin te eten. Dat weet iedereen. Dat is toch niet echt informatief over vitamine? Nou, ik vond het wel Ik vond het informatief. Maar goed, we kunnen, natuurlijk ja. het, we kunnen uitgebreid het hele programma gaan evalueren. Ja, maar, maar het oog voor verwarrend en weinig... Mag ik u even een vraag stellen? Mag ja? ik u even een vraag stellen? Ja. Want u weet volgens mij ontzettend veel van vitamines. Ja, en, wat u? Uh, u weet veel van vitamines, dat zegt u net. Wat zijn nou dingen die we absoluut ik moeten... Ik weet helemaal niet veel van vitamines. Nou, dat zegt u maar net. ik heb... Nee. Ik, ik heb alleen maar gezegd dat van kool ik toevallig weet dat er veel vitamine C in, ja. in zit. Wat mensen niet vaak weten. Nee. Hè? Dat weet ik toevallig, maar daarom weet ik nog niet veel van vitamines. En het gaat niet om mij. Ik bel omdat ik eigenlijk teleurgesteld ben. Dat de mensen die hiernaar luisteren, die hebben er niks aan. Nou. Want hun afwegingen, de toetstenen voor de afwegingen worden niet meegeleverd. En het gaat over echt iets medisch. Vitamine, hartwetenschappelijk. Ik denk en, dat het goed want, is. Ik denk, mevrouw, ik denk ja. dat we we moeten langzaam gaan we hebben afronden. Wij weten nog niet van weten ook. Nee, wij waar. weten wij weten nog helemaal niet. Maar we hebben wel. Ja. Ik denk dat het goed is dat u aan het einde van het programma, want we lopen zo'n beetje tegen het u, einde. Uh, daar dank ik u voor. Dat en, wij, nee, maar mag, mevrouw ja. mag ik even uitspreken? Ja. Ik denk dat het goed is dat u deze kritische noot aan het eind plaatst, want wij komen nu aan het einde van de uitzending, of tenminste van het discussiegedeelte. We gaan straks naar vier uur en daarna gaan we muziek draaien. We hebben van allerlei bijdragen gehoord. En als je nog een beetje rondzoekt op internet, kan je ook van alles en nog wat horen over wat wel en wat niet goed voor je is. Maar nou, het is natuurlijk altijd ontzettend belangrijk. Internet ook. Sorry. Maar het ja. is natuurlijk ontzettend belangrijk dat we wel ons verstand blijven gebruiken. En de mensen die ervoor hebben doorgeleerd, de artsen. Dat we daarmee in gesprek blijven. over ja, wat maar we wel hebben. En wat we, we niet we... aan de telefoon gehad. Er zijn er een aantal mensen aan de telefoon geweest en een aantal verpleegkundigen aan de telefoon geweest, maar wij pretenderen inderdaad niet. Dat wij hier een college geneeskunde over vitamines hebben gegeven. Maar we hebben wel een heleboel mensen aan het woord gelaten. over de reden waarom ze het wel of en niet gebruiken. hebben. daar gebruik. gaat mijn vragen over. wat hebben we daar nou aan gehad? Want ik ga niet verwachten in nee, een college. Mevrouw, u niet. heeft er misschien niet veel aan gehad. Maar andere mensen nou, vonden het heel interessant om te. we daar maar zelf over nadenken. Dat zullen zij ongetwijfeld doen. Ja. Maar ik ga afronden, want wij gaan naar het uh, journaal toe. En als jullie op die manier bijvoorbeeld over God praten. met die ondeskundigheid, God, dan denk me... ik ja. Mevrouw, we moeten gaan afronden. Ja, Dank ik u wel voor uw bijdrage. Heel... Goed, goedenavond. Dat was, uh, dit was het discussiegedeelte in de Nacht op 1. Ik heb inderdaad nog even wat rondgebladerd op internet. En op st, gelukkig op studenten.net, een groep mensen waarvan zeggen die gebruiken alles uit potjes, daar worden een heleboel tips gegeven... om gezond te eten over waar je al je natuurlijke vitamines uit zou moeten halen. Uh, studenten.net, kijk er eens een keertje op. Wij gaan naar het journaal toe van 4 uur. En daarna gaan wij door met het draaien van MUZIEK